Het vliegende jasje. In een dorpje aan de zee woonde eens een geleerde man. Hij heette professor Potloot. Hij gaf les op de school in het dorp en in zijn vrije tijd werkte hij in zijn tuin of ging hij vissen. Professor Potloot had aan maar twee dingen een hekel. Nieuwe kleren kopen en met de trein reizen. Op een mooie warme zaterdagmorgen was professor Potloot in zijn tuin aan het spitten. Opeens hoorde hij een geluid alsof er iets scheurde. Lieve help, mompelde professor Potloot. Ik geloof dat er een scheur in mijn jas is gekomen. En hij had gelijk. Zijn jasje was zo oud en versleten dat het op zijn rug in tweeën was gescheurd. Professor Potlood trok het jasje toen maar achter achterstevoren aan. Maar toen hij zijn buurjongen heel verbaasd naar hem zag kijken... zuchtte hij diep en mompelde... Mhm, ...wat vervelend, nu moet ik toch een nieuw jasje kopen. En hij liep naar de kleermaker in het dorp. In een hoek van de etalage van de kleermakerswinkel... ...hing een jasje met groene en bruine ruitjes. Dat vind ik wel een mooi jasje... ...dacht professor Potlood en hij liep de winkel binnen. Wat professor Potlood en ook de kleermaker niet konden weten... ...was dat het bruin en groen geruite jasje een heel bijzonder jasje was. In de nacht van vrijdag op zaterdag hadden een paar ondeugende elfjes het jasje betoverd. De kleermaker hielp professor Potlood het jasje aantrekken. Het past uitstekend... ...zei hij. Het lijkt wel of het speciaal voor u gemaakt is. Professor Potlood was het met hem eens. U hoeft het niet in te pakken, zei hij. Ik houd het meteen aan. Professor Potlood betaalde en liep de winkel uit. Mijn vrouw zal ook wel blij zijn als ze mijn nieuwe jasje ziet, dacht hij. Ze loopt al maanden op mijn oude jasje te mopperen. Weet je wat... Ik zal haar extra verrassen. Ik ga een vis vangen voor het middageten. Professor Potlood liep naar de haven. Hij maakte zijn bootje los en ging de zee op. Wat is het toch prachtig weer, zei hij, terwijl hij zijn hengel in het water wierp. En nu maar hopen uh, dat er een vis wil bijten. Maar er gingen een paar uur voorbij zonder dat professor Potlood een vis ving. Opeens verschenen er donkere wolken aan de hemel en het begon te waaien. Het bootje werd heen en weer geslingerd op de hoge golven. Lieve help, mompelde professor Potlood, Ik heb nog geen vis gevangen en als het gaat regenen wordt mijn mooie nieuwe jasje nat. Ik wilde dat ik thuis was in mijn tuin. Professor Potlood had dat nog maar net gezegd of hij voelde dat hij opsteeg. Even later vloog hij hoog boven de zee in de richting van het dorp. De elfjes hadden namelijk zijn jasje in een vliegend jasje veranderd. Dus als iemand die het jasje aan had zei dat hij ergens heen wilde, bracht het jasje hem daar naartoe. Lieve help, riep professor Potlood, ik vlieg. Ik vlieg over het dorp en daar is mijn huis en mijn tuin. Even later landde professor Potlood op het grasveld in zijn tuin. Opgewonden rende hij naar binnen. Kijk eens naar dit jasje, zei hij tegen zijn vrouw. Dat is een mooi jasje, zei mevrouw Potlood. Met zo'n mooi jasje moet je maar niet in de tuin werken. Ja, ja, je hebt gelijk zei professor Potloot een beetje ongeduldig, maar dat bedoel ik niet. Let maar eens op, ik wilde, eh, uh, ik wilde dat ik in de tuin was. En tot grote verbazing van zijn vrouw, vloog hij door het open raam de tuin in. Dit kan alleen maar een toverjasje zijn, zei professor Potloot toen hij weer op zijn grasveld stond. Het is bijna niet te geloven, zei zijn vrouw. Maar ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Nu hoef je nooit meer met de trein te reizen. Nu kun je overal naartoe vliegen, zelfs naar Amsterdam of naar Brussel of naar Parijs. Professor Potloten dacht diep na en zei toen, maar ik weet niet of het jasje wel zo ver kan vliegen. Daarom zul je eerst moeten oefenen, zei zijn vrouw. Professor Potlood oefende de hele zomer en iedere dag vloog hij een stukje verder van huis. In het najaar kreeg hij een brief. Daarin werd hij uitgenodigd om naar een vergadering van alle professoren te komen in Parijs. Professor Potlood pakte een rugzak in en liep naar de tuin. Toen hij afscheid van zijn vrouw had genomen, haalde hij diep adem en zei... Ik wilde dat ik in Parijs was. Het jasje met de professor erin vloog omhoog. Toen draaide hij een paar rondjes en vloog in de richting van Parijs. Dit is een heel wat fijnere manier van reizen dan met de trein, riep professor Potlood, terwijl hij met grote snelheid over de dorpen en steden vloog. Na een tijdje kreeg hij honger. Hij maakte zijn rugzak open. Lieve help, riep professor Potlood. Dat is een vliegtuig en het gaat landen. Oh, ik wou dat ik weer veilig op de grond stond en iets te eten had. Professor Potlood was even vergeten dat het jasje altijd direct deed wat hij wilde. Hij was dan ook even heel verbaasd toen het jasje snel naar beneden begon te vliegen. Een paar minuten later landde professor Potlood op de speelplaats van een school. Hij liep een klas binnen. De onderwijzeres dacht dat hij een schoolinspecteur was en een schoolinspecteur is een heel belangrijk iemand. Hij komt kijken of de kinderen hun best doen en of de onderwijzers goed lesgeven. Professor Potlood vertelde de onderwijzeres dat hij honger en dorst had. Ze ging meteen naar de keuken van de school om een kop koffie en een paar boterhammen voor hem klaar te maken. Terwijl ze weg was, keek professor Potlood naar de kinderen, die met waterverf de plaatjes in hun kleurboek aan het kleuren waren. Uh, zouden jullie mij wat van die verf willen geven? vroeg hij. De kinderen gaven hem allemaal een potje waterverf. Prachtig, prachtig, zei professor Potlood. Dat zijn precies mijn lievelingskleuren: rood en groen en blauw. En geel en paars en oranje. Eh, Dank je wel, hoor. Hij dronk de koffie en at de boterhammen op. En daarna steeg hij weer op. Hij had nog niet lang gevlogen toen er een storm opstak. Het waaide zo hard dat de dekseltjes van de potjes waterverf opengingen en de verf in stralen uitliep in alle kleuren van de regenboog. Brrr, wat een storm! ...zei professor Potloot. Ik wilde maar dat ik gauw in Parijs was. Meteen begon het jasje nog sneller te vliegen... ...en binnen een uur stond professor Potloot in de vergaderzaal... ...een toespraak voor alle andere professoren te houden. Toen de vergadering afgelopen was... ...besloot professor Potloot direct terug naar huis te vliegen. Hij was zo moe dat hij tijdens de reis in slaap viel... Hij werd pas wakker toen hij in zijn tuin landde. De volgende morgen aan het ontbijt las professor Potlood in de krant... Gisteren is er in het zuiden van België een regenboog naar beneden gevallen. Alle professoren staan voor een raadsel. Ga je vertellen dat het geen regenboog was, maar waterverf? Vroeg mevrouw Potlood aan haar man. Nee zei professor Potlout. Dat bleef mijn geheim.